Hmm, Vincent. Nee, nee, slecht plan, slecht plan. Oeh. wat er nodig is. Niet. Meer. Ja. Er nodig is. Het is niet vol. Wek je me niet een week te vroeg? Oh, nee. Je gaat me toch niet vertellen dat je zo stom bent dat je mijn spullen steelt? GJ, nu kun je het echt schudden. Alsjeblieft, ik ben gewoon een stumper die eten zoekt voor zijn familie. Je hebt geen eens familie. Een éénpersoons familie dan? Ah. Oké, okay, wacht, wacht, wacht, wacht. Kijk, het staat nog in de grot. Dus, technisch gezien, niet gestolen. Oh, nee! Nee! Stop! Tof? Stop! Haha, oh. dat scheelde niks. Wat is het waar? Je krijgt alles terug! Echt waar? Als je mij opeet, moet je zelf op pad. Ik haal het voor je, de hele bubs. Mijn rode wagen? Roodig. Auw. De blauwe koelbox. Blauwe koelbox, staat genoteerd. Bessig blauw. Ja, en ik wil mijn spuddies. Heerlijk zoutje, want bij een spuddy is genoeg. Gewoon niet genoeg. Dat is waar. Pijnlijk, maar waar. En zal ik je wat zeggen? Je krijgt het reuze picknickpak van me. Familieformaat. Hebben ze dat? Dat denk ik wel. Oké, okay, GE. Ik ga nog even slapen en als die maan vol is, word ik wakker. En ik hoop voor jou dat alles dan weer precies op zijn plek staat. Maar dat is over 1 week. Dat zeg ik nooit in een week. 1 week is prima. We krijgen wel hulpjes. Volle maan, al mijn spullen en haal het niet in je hoofd om de benen te nemen, want als je dat doet, kom ik je achterna en grijp ik je. Oh. Oké. Okay. Oké, okay, maatje, ga jij maar slapen, ja? Kom voor mekaar. Hé, hey, hey. vandaag over een week moeten we vast uh, lachen om dit geintje. Hé? Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! great i am got to tell myself you're yeah, a man looks grim right now mm -hmm. the pretty sin will be my film five Hij is koud. Net dat plekje waar geen schild zit. Wauw. Lente. Dan is het over 274 dagen alweer winter. Pakke voor allemaal. De winter slaapt weer op. Oh, morgen. Morgen, Hammy. Help, ik moet pipi. Oh, niet in ons drinkpoeltje hoor. Oké, uit je nest allemaal. Het is lente. Kortom, we moeten aan het werk. Ah, klaar. Oh, nee, wacht. Kom op nou jongens, opstaan. Anders kom ik jullie halen. Ik zou maar luisteren. Ik heb de hele winter wat op liggen houden en dat laat ik nu zo vliegen. Dag Stella. Oh, ik heb ze zo wegfreek. Ik heb de wind eronder. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Wat een super mooie morgen hè? Oh, grebel. Ho. Oh. Een beetje vallertje zonnewoog geschout. Er is wel een stekel waar om de paar weken wakker. Het spijk prikt er steeds in me zei. Ja, dat is vast de prik met die knul. Ja, hij is de scherpste van het stel. Weet je wat? Als ik ze nou eens overdag neem. Oh nee, dat is echt super. Oké okay, jongens, jullie hebben je moeder gehoord. Nu naar mij luisteren. Gedraag je een beetje. Oeh. Oh nee. Daar was ik dus al bang voor. Waar is het eten? Is er nog eten? Ik graan wel van over. Waar is er nog wat eten? Hé, hey? we hebben alles opgegeten, Hermie. In de winter. Dus nu moeten we nieuw eten zoeken. Oei! Ja, ik had mijn nootjes verstopt en ik weet nog waar. Ben zo terug. Doei! Wow. Wow. <lacht> Pap, dat was maar sneeuw. Maar het had een roofdier kunnen zijn. Vind je dat doodspelen niet wat zwak is? Esther, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Voor dood neervallen zit in ons bloed besterven om te overleven. Jongens, ik ben hier de paas. Oké, okay? dus we daar een beetje. Dat moeten we dit jij maar eens voor je zoeken, vind je niet? Een leuke vent. Een leuke vent. Oh. Een leuke vent. Oh, griebels, dan gaan we. Waarom wil iedereen me toe gaan een man hebben, ha? Huh? Ik zie eruit als een nest en stink als een zwam. Dus als jij een kerel vindt die ermag zijn, goed is met jongen en die niet kan ruiken, geef dan een geil. Hé? Huh? Uh, wat nou, Hallo. Hallo. Hoei met je eigen? Uh, ik ben uh, gelukkig. Oh, hoe kan ik eten? Ja, jullie weten wel eh uh, wat dit betekent. Freik. Momentje, Hemmy. De hongersnood was dus maar 9 bestjes van ons verwijderd. Huh? Oh, sorry, dat was een oh, beetje te. Ik bedoel heftig knorrende magen. Oh ja, nou. Freik. Jij mag straks, Hemmy. Morgen, Lou. Penny. Oh, dank je hey, jongens. Dus wat ik zeggen wou is even nog hè, meer show genoten. Het gaat dan. Oké, ik zeg alleen maar dat het grappig aan was. Daarom moeten we er dit jaar voor zorgen dat de boom erg op de nok toe vol zit. Precies ja. Tot de nok toe vol. Want wat verzamelen we? Verzamelen. En wat verzamelen we? Groenten. Juist. Superfreek, echt super. Oké, Hemmy, hè? Wat is er? Wat is er? Wat is er dat je me wil vertellen? Hm? Oh oh oh wat was wat was wat was wat was het? Oh uh, nacht. Wat een beestje wat dan. Oh ja, er staat daar een helemaal af ding. Heb ik nog nooit gezien. Echt hartstikken en kom weg. Oké, okay. we gaan erin geschorst wegens maf eng ding. Hm. Verzamel eens. Hémi, wat voor eng ding? Au. Oh. Dat eng ding. Oh oh oh. Er komt geen eitje aan. Woah. Hey. Er komt daar ook geen eitje aan. Oh, geen poeslucht. Mister nee. Ik ben bang. Ik ook mama. Sst, het is oké. Okay. Dit is gewoon een Wat is dit, hm? Lou? Ik. Ja, eh uh, dat is een eh uh, uh... freek. <coughs> nou, het is eh uh, het is duidelijk eh uh, een soort van struik. Ik zou een stuk minder bang zijn als ik wist hoe het heette. Wat noemen we dat? Steef. Steef? Toch een leuke naam. Steef klinkt wel lief. Ja, ik ben niet zo bang voor Steef. Oh, grote almachtige Steef. Wat behaagt u? Ik ik denk niet dat hij praat. Lop, Ah! Kom nu op met alle kier. Oké. Okay. Hammy, hier blijven. Maar Steve is boos. Dat kan van de andere kant van Steve. Ik bedoel de struik. Ik bedoel jee. Het er is maar een manier om uit te vinden wat dit voor iets is en wat ons boven het hoofd hangt. Ik ga gewoon kijken. Oei. Oh. Ah! Ai ah. ah. ja ja. Oh ja. ah. ah. Steve, slok de vreek op. Oké, okay, Steve. Je hebt erom gevraagd. Stella, nee. Ik ben niet opgeslokt. Ik viel gewoon. <coughs> ik ga naar de andere kant. Jullie blijven waar je bent. Hier. Yeah.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 Një mehe! Një mehe! Një, bellen mëg. Një mehe! Një mehe! Një mehe! Një mehe! Enge roze zoogdieren. Oh, yes. Ze kwamen vast tijdens onze winterslaap ja, en ze... Het was vreselijk. Ze hadden oh. wieler aan hun voeten. En ze hadden van die stokken en ze mepten me met die stokken alsof het een gestoord spel was. Val dan dood. Je gaat gewoon liggen en dood. Pap. Het eerste komt nog. Het halve bos is weg. Oh, de eiken en de beste struiken. Alles, alles is weg. Gribbels. Hoe komen we nu aan eten? Oeh. weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Er is niets aan de hand zolang niemand meer door Steef heen gaat. Dat heet een heg. En je hoeft er niet bang voor te zijn, mijn amfibische vriend. Dat is de toegangspoort naar het goede leven. Ehm uh, ik ben een reptiel eigenlijk, maar ach, dat is een veelgemaakte fout. En eh uh, jij bent oh, wat onbeleefd van me. Ik ben GJ. Oh, ik bemoei me nergens mee hoor, maar ik hoor jullie toevallig en ik denk dat ik wel wat licht zou kunnen werpen op die hele situatie met die heg van jullie hier. Kijk, wat eens ongerepte natuur was, is nu 21 hectare door mensenhanden aangelegd erco paradijs. Op dit piepkleine plekje na. Jullie zijn hier. Nee, nee, dat is juist prima. Winterslaapers toch? Jullie verzamelen voedsel en bergen dat op voor de winter. Haha, in de boom staan. Hemmy, oh ja, deze boom die zo groot is als een grot dat de nacht toevall. Ozzy, heb ik een vraagje. Hoe lang duurt het, weet je, voor zo'n boom vol is? 274 dagen. Oh. Wel eens in een week gedaan? Dat is wat mogelijk. Niet als we samenwerken. Hé, hey, jullie hebben de verzameldrift, ik heb de know-how en zij hebben het voedsel. Hoeveel voedsel? Stapelsvoedsel, bergenvoedsel, voedsel van de grote hoop. Ja, ik weet niet wat voor voedsel er in die grote hoop zit, maar zo heel erg smakelijk lijkt het me niet. Ik, ik weet het niet. Volgens mij heeft hij wel een goed verhaal. Laten we maar eens luisteren. Oh ja, joh. Kom maar op met die grote hoop. Nou mooi niet. De staart tintelt. Oh, oh de staart. Ho, ho, ho, ho, ho, wacht even. De wat doet wat? Als iets niet goed voelt dan tintelt mijn staart en ik zal je wat zeggen van de lari koek die jij uitkraam slaat mijn staart op deild. Luister. Freek toch? Hiervoor hoef je helemaal niet bang te zijn. Nou, dat ben ik wel en met goede reden. Oh. Dit is geen ja. moedervlek. Mm -hmm. Ach, het komt omdat je zo een gits was, Freek. Sta wel. Leuk dat je geweist bent. Geen interesse. Geen interesse in het verrukkelijkste voedsel dat je ooit hebt geproefd? Nee, kom op. Geen interesse. Oké. Okay. Ik snap het is duidelijk. Dit is iets waar je gewoon niet voor open staat. Wow! Oh, dat hoorben. Oh, reet. Oh. Oh. Wat is dit? Dit, mijn vriend, is een magische combinatie van maïszmeel, gehydrolyseerd wei-poeder, kleurstoffen, smaakstoffen en de gouwe ouwe E100, ook bekend als de chip met nacho cheese smaak. Maar... Dat smaakt goed. Alles is goed. En we gaan er naartoe. Vannacht. Ja. Welkom in de buitenwijk. Wauw. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Riepels. Riepels. Dit tot ie, Freek. Luister. Als iemand van de familie iets overkomt, geef ik jou persoonlijk de schuld van alles. Oh. Ze hebben plezier. Die schuld neem ik graag op me. Hé, oh, hey, Freekie. Ik heb wat sprietjes uit mijn stekels gehaald voor een waar onderzoekje. Ja, moet je zien. Het gras lijkt wel groener aan deze kant. Freek, weet je zeker dat je hier ook bent geweest? Ja, weet je, de wasbis echt... Ja, oké. Okay. Genoeg over hem. Begrepen. Hij kan een paar kunstjes, maar hij verricht geen wonderen zoals lopen op water. Hé, hey, allemaal. Hierheen voor het eten. Ja, nee, dan. Oh, wat, wat is dat? Dat is een terreinwagen. Daar rijden mensen in rond omdat ze hun vermogen kwijt raken om te lopen. Rippels, wat is die groot? Hoeveel mensen passen daarin zich? Meestal 1. Zo. Hallo, met Lady Sharp. Uw voorzitter van de vereniging van eigenaren. Ja. Oh. Wat is dat? Rustig, rustig. Geen paniek. Ja. Dat is gewoon een mens van hier. En zij zijn net zo bang voor ons als wij voor hun. Nou, mocht je gezien worden door een mens, ga dan liggen, rol op je rug en lik je edele delen. Vinden ze prachtig? Volgens de statuten die u heeft getekend, moet het gras vijf centimeter lang zijn. En volgens mijn meetlat is dat van u al zes. Kunnen we het eten niet pakken en gaan? Kom op nou, hebben ze het of niet? Zag je dat niet? Het zat in die doos. Ze hebben altijd voedsel bij zich. Wij eten om te leven. Die gasten leven om te eten. Ik zou je laten zien wat ik bedoel. De menselijke mond heet ook wel laadklep. De mens zelf noemt men ook wel vetklep. Bedankt. Dat is een ding voor het bestellen van voedsel. Stap is één van de vele stemmen van voedsel. Dad is de opening waar het voedsel doorheen komt. Dad is één van de vele voedsel van voedermiddelen. Mensen brengen voedsel, halen voedsel, verschepen voedsel, ze verrijden voedsel, ze dragen voedsel. Dat maakt voedsel heet. Dad houdt voedsel koud. Stap, dat... geen idee wat het is. Ah! Als ah, je me nou voedsel. Stap is het altaar waar ze het aanbidden. Voedsel. Dat eten is een naeteten van teveel voedsel. Daps cijfert het gewete voor nog meer voedsel. Foodzo, foodzo, foodzo, foodzo, foodzo! Oké. Wat denk je? Hebben ze genoeg? Nou, nee dus voor mensen is genoeg dus nooit genoeg. Huh? En pap doen ze met de restjes die ze niet opeten? Die stoppen ze in glimmende zilveren blikken. Alleen voor ons. Dat is een luier. En die komt echt van de grote hoop. En? Wat vind je ervan? Had ik gelijk of had ik gelijk? En dit hier zijn nog maar restjes. Wacht maar tot je de dozen ziet. En de pakjes. En de blikjes. Ik zweer het, jongens. Doe mee met mij. En in één week hebben we genoeg voedsel bij elkaar om, om, om, om een beer te voeden. Wat? Bij wijze van spreken. Halt! Indringers! Indringers! Wegwezen, jullie! Wat is er, Poepie? Ah! Wat doen jullie? Van jou moesten we likken aan onze... Nee! Niet klikken! Lopen! Ah! Wegwezen! Ah! Ah! Schil! Wegwezen, je! Ik heb net een terras gevoerd. Veel ons verliezen! Is alles oké? Okay? Gaat het een beetje? Hier is ook wel voedsel, toch? Zie jullie nou? Dat was wat ik bedoelde. Die mensen willen ons niet in hun buurt. Ah, ze schrok en daar kon ze niet mee omgaan. Geen probleem. Geen probleem? Oh, dit noemen wij dus wel een probleem. Kom op, denk aan het voedsel. Dat voedsel was het er toch waard, man? Daar wil je toch wel dood voor? Huh? Huh? Oh. Slechte woordkeuze. Nee, heel goed juist. Je staat een spijker op zijn kop. Kijk, ons bosleventje lijkt misschien wat primitief voor iemand met een taas. Wat? Maar ik denk dat ik voor de hele familie spreek als ik zeg dat we niets moeten hebben van alles achter die heg. Au, oh, kom op. Je hebt nog niet deze donuts geproefd. Wil je vet opslaan? Dat is de manier om vet op te slaan. Je snurkt zwetend de winter door. Oh, Oké. Okay. Goed dan, eh uh, slaap er maar een nachtje over. Goed idee. Ik kom nog wel eens bij jullie terug. Jongen. Had ik ze bijna opgehaald. Rust te freak. Rust te freak. Rustelo. Jij ook rust te freak. Rust Penny. Rust te freak. Rust Hemmy. Rust te freak. Rust Peusel. Rust. Rust. Rust allemaal mee. Rust dekel. Morgen hebben we nog maar tel tot 73 dagen tot de winter. Dan kan hij wel weer freak. Nee, maar 73. Hm. Asparis. Hm. Ah, coolbox. Nou wachtje. Rot wachtje. Je tijd is omgejj. Maar ik heb nog 6 dagen. Nee, nee, nee. Nee. Oh. Oké. Okay. Peepootje. Wacht. Ik leef nog. Ik leef nog. Oh. Wat wil je nou? Wat? Nee, wat wil je dan? Kimmy zegt dat je goed. En dan nog eens zo. Yes. Oh, ok jongens, vol maar aan. Licht ervoor. Schors voor ontbijt. Ik wil een donut. Ik wil pizza. Ach wel nee. Huh? Leo. Oh. Hm. Oké. Okay. Best lekker. Goed, het is stevig door, kouwe. Maar echt, dat geeft een heel voldaangevoeg. En trouwens, het is nog rijk aan vezels ook. Mmm, heel rijk. Moet toegeven, dat ziet er lekker uit. Wat doe jij hier? Ik kom helpen met jullie uh, verzamelwerk. Luister, Freek, je had gisteren een woord voor dat clubpie van je hier. Begon met een F. Weet je nog wat dat was? Ja familie? Ja, ja, dat. Weet je, dat raakt hem echt hier. Weet je, Vreek, ik heb dat ook gehad. Mijn eigen plekje omringd door geliefde eigen afstandsbediening. Maar dat viel allemaal weg na na het onkretmaier ongeluk. Oh, oh kom hier. Ja, dat doet goed, Heyori. Oh, moeder. Heybos Vreek. Ach, we kunnen altijd wel wat extra hulp gebruiken. De onkraa baie Vreek. De okerbaier. Oké. Okay. Als jullie zo echt niet. Ik ga wel. Daar ga ik dan. Weg. Pas leuk. Niet slapen. Dan komen jullie te kennen. Ik zie jullie nog wel eens in het bos. Oh, tot kijk. Oké, mm, oké. Okay, okay. Hey eh uh, <tries> GJ. Je mag je mag blijven. Ah -oh. ah. Goeie, grote lubbel. Nee. Ik wist dat er onder die spijker aan de buitenkant van je een boterzachte bonbonvulling zat. Mag ik ome Freek zeggen? Van je lang zal ze leven niet. Mooi. Hé, hey, mag ik samen met Hemmie? Help je me zoeken naar mijn nootjes? Lijkt me lachen, Hemmie. Lijkt me lachen. Maar eerst moet je eens kijken naar dit. <lacht> Lekker koekje. Oh. Oh. Dit koekje is vies. Ik uh, wil wel koekie. Rustig, rustig, kalm aan. Ik kan aan koekjes komen zo kostbaar dat agenten in uniform ze aan de deur afleveren. Huh. En de Doey ons wonen in het Geelhuis. Die wilde maar iets. En daar zou ze hebben de lekkerste koekjes van het land. Flubberbuikjes, lange tenen, romsmoesjes en weesversmokken! En raad eens, ze zijn voor jou! Oehoe! Hé! Hey. Ah! <tie> wow, wow, Hamilton! Rustig aan, ventje. Leuk dat je er zin in hebt, maar dit gaat zomaar niet. Ze waren toch voor mij? Dat zijn ze ook als het ons lukt om jouw ADHD te koppelen aan mijn geniale plan. Ben je voor? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. Dat is de meerderheid. Kom mee. Mevrouw Johansson was toch allergisch voor chocolade? O oh, ja? Ja, als ze dat eet, knalt ze uit elkaar of zo. Wow, dat is zo mooi. Hé, wij van die koekjes af. Die zijn van mij. Hé, ah! hey, die gast blijft wel hier, hè. Ik wil hem er niet bij. Oh, ik heb nog zoveel te doen. Vooruit, kom maar eens bij de juf. Oké, okay, luister, knoe. Wat ik wil zien is een valse, mensen etende, holstolle eekroon. Kan je dat aan? Uhm, juf, juf? Ja, Hemmie. Ehm, um, oké, okay, uh, <laughs> ik eet geen mensen en ik ben niet dol op honden, dus... Hond dol, niet dol op. O, oh, wat? Oké, okay, goed. Eerst het haar maar eens door door. O, uh -huh. oh, dat is mooi zo. Oké, okay. en dan nog wat... En dan nog wat klitten in je vracht. Luisterstaart. Nee, Houd op, sluitiger. Mm -hmm. O, oh, dat is lekker zeg. Nou, geef me die wilde blik in je ogen, man. Kom op. O, oh, o, oh. hé, hey, ik boer het ABC. A-B-C. Hé, hey, wie? Hé, wie? Ik wil dat je even bij de les blijft, oké? Okay? Oké. Okay. Dank je. Even kijken. Ho, oh, oh, ho, oh. oh. ho. Dat is niet. Dat is niet. Oh. Nee, nee, nee. Aha. Mooi. Oeh. Amy. Hey. <laughs> Klaar. Nou, vooruit. Ik sta Paul achter je. Ga dan. Naast hem toe. Kom op. Kom op. Ik ben een hoogstolle eek, Oren. Ik wil die koekies. Ik ben hoogstool. Het vruimstool. Ik sta achter me. Ik vruim weg. Engel. Hoogstolle eek, Oren. Hoogstool. Het werkt. Achter je. Ja, ja, je staat wel achter me. O. Oh. Oh. Ah, achteraan. Oh. Nee, nee, nee, nee. nee. Oké, oh, alsjeblieft. Nee. Blijven bewegen. Wat gebeurt hier? Is dat Hemming? Alles onder controle. Ga maar terug naar hem. Noem je dat onder controle? Hij ligt onder vuur. Hij is aan het werk. Ik kom, Hemming. Freek, hey. hey. wat doe je nou? Kijk hem. Wow. Ik heb hem. Sta nou stil. Ja. Ew, ew, ew. Wat is er. Freek, dat was te gek. Jij, mijn vriend, bent een natuurtalent. Of moet ik zeggen, pure natuur. Huh? Oh. Hemmie, jij was geweldig, man. <laughs> jij had mij zelfs bang. Ik stond al op het punt om jezelf een map te verkopen. Je bent nog wel heel, hè? Tuurlijk wel. Jij bent Hemmie. Blauw plek van weg. De fruitjes gaan er gek op. Daar, daar, daar. Heel die eekhoorn ons aan. Hij houdt ons dol uit of zoiets. En toen kwam er ook nog zo'n vies naakt amfibiebees bij. Preptiel. Oh, alles is goed, meiden. Ga maar naar binnen, pak een koekje, zet de tv aan en ik al meer. Dank je, man. Sorry, Janice. Hadden ze het nou over een hondsdolle eekhoorn? Oh, ik denk dat ze het een beetje overdreven. En als dat nou eens niet zo is? Straks zitten we misschien wel met een epidemie in onze maag. Ongedierd op straat, daar krijg je ziektes van en dalende huizenprijzen. Ja... Ik heb een rollade in de oven. Ik moet gaan. Best, ga jij maar naar je rollade. Dan bekommer ik me wel om het einde van de rust in onze buitenweek. Uh -huh. Nee, nee, niet ringen. Er is genoeg voor allemaal. Hier heb ik ook nog een doosje voor jou, Penny. Oh, Grevels, dat is fijn. Hier, eet dat koffer zo lekker. Het moet wel goed voor je zijn. Voel je al wat zoemer achter je hoofd? Ja. Dat is nou een suikerkick. Dat houdt de mensen op de been. Daarom houden ze geen winterslaap wegspoelen met een slokje hiervan en waar jullie anders de hele zomer over doen, dat doen we nu in nog geen week. Ik ben gekken. De staan hemlet. Het laatste wat jij nodig hebt is cafeïne. Woah! Hou ze toe maar aanvallen. Van tip hier vrienden is nog maar het begin. Wat? Fallen me into the crater now. Where pink flamingos crack Ga ik dan naar de party. People more and more are we all about you don't pay the capital the last drop. We all about for nothing because this train never stops. Hallo, mag ik alle nummers uit de gids van de ongediertebestrijding? Wow, mam, je hebt een beest geraakt. Lieve hemel. Is hij dood, denk je? Oh. oh, nee. Wow. Raak hem eens aan. Mag ik prikken? Nee, dat arme lieve dertje. Wat gebeurt hier? Moet je wel kijken. Debbie, ik heb zo. geen aanvraagformulier gezien voor een bijeenkomst. Groepen van meer dan één die zo nodig... Ah! Timmy, pak de schoppen uit de auto. Huh? Huh? Het licht dooft uit. Het lijk wordt koud. Ik zie een tunnel. Oh nee. Moeder, bent u het die mij wenkt naar het licht? Ik moet naar het licht. Wat is zie aan het doen, neentje? Gij zit in hersenslof of zoiets. Luister eens, nu ben je te ver gegaan. Laten we nou maar opvrieten en hem smit. Fangbal vinger... oh. freak. Ja. Oh. Jij bent gevaarlijk. Jij spoort niet. Ik ga naar huis. <coughs> Vaarwel, vredewereld. Oh, oh. De rest is stil. Mag ik nu prikken? Nee. Zie je, daarom heb ik de ongedierte bestrijding dus gebeld. Die maakt ze af om zulke lijden te voorkomen. Allemaal weg hier. Kom, schiet op. Ja, jongens, pak een handvat. Wat? Wat? fez helemaal Oh name oh. Ah Iemand van u had gebeld met een beeste probleem De oplossing staat hier voor u. Barent en Brandt houdt present. Waar blijft u toch? Piet organiseert morgen een welkomstfeest voor de buurt en tot nu toe heeft Debbies auto meer beesten bestreden dan u. Effediemme, tante. Ik sta er persoonlijk gegarandeerd voor dat er niks vlees in zijn rondloopt op hielfeesje. De beestjesbestrijder, klaar te klus. Laat het liggen. Wat hebben we hier? Die Delphys marsupiales virgeninale. Oma nabij de tien pond. Mannetje. Ik ben bang dat hij dood is. Oh ja, heeft u toevallig een erkend vak diploma van de bestrijders MTS? Ik denk namelijk dat hij zich dood houdt. Oh, kom, kom, kom. Echt... Hup, hup. Goed zo, schildo. Snel, weg hier. Bekijk hem maar eens goed, dan ziet u hem ademen. Ach, hij heeft toch hopelijk geen pijn? Haha. <lacht> Maak hem af! Maak hem af! Bedankt voor uw komst. Nee, u was zijn publiek. Oh, man. Oké, okay. wat zit hier voor ongedierte? Buidenrot, stekelvarken, stinkdier, eekhoorn, wasbeer. Amfibie. Reptiel. Nee. Reptiel. Oh. Joh, sus. Een super optreden, maatje. Meer dan super. Ze waren verpletterd, man. Je was te gek. Yes. Ja, ja. ja. Pap, ik wou even tegen je zeggen dat eh uh, je best wel goed was. Applaus voor de Osman. Osman, Osman. Osman. Osman. Maar vergeet onze geniale leider niet, GJ. Hey! Hey! Hey! Hey! GJ. Hey. Hey, hey, hey. Kom eens mee, we willen je iets laten zien. Ja, oké. Okay. Je hebt altijd jij bent mijn held, woomaatje. Oh. Oh. Ja. Nou, ben... Kom maar mee hierheen. Ik heb iets voor je. Kom op. Et voilà. Je nieuwe thuis. Hey kijk, dit is jouw stoel hier. Speciaal voor mij? Ja. Komt het een beetje in de buurt van wat je had, G.J. Dat kon niet tippen aan wat ik hier heb, Lou. Hier, ik mag dit niet hebben. Dank je. Is dat mijn tas? Ja, die mag hier staan. Dan hoef je niet meer in die oude boom te slapen. Echt waar? Wauw. G.J. moet je zien. We hebben de tv aangesloten. Ik heb al voor satelliet ingetjond. We hebben wel duizend kanalen. Neem jij die maar, anders pikt papa hem nog in. Wauw. Eigen afstandsbediening? Dit is gaaf, jongens. Echt heel gaaf. Dan gaan we nu verder met bedrieger in ons midden. Je moet je diep schamen. We nemen je op in onze familie en jij bedriegt ons. Ik schonk je mijn hart en jij brak het in miljoenen scherpen. Schijt toch uit, Kevin. Als jij jezelf zo'n smeerlap vindt, dan komt dat omdat je een smeerlap bent, ja? Dus geef het maar toe. Zeg het maar hardop. Ik ben een smeerlap. Smeerlap? Kan Finn kan nooit een echte dokter zijn. Wat vind jij daarvan, GJ? GJ? Woah, woah, woah, woah, woah, GJ, wat ben je weer bezig man? Is dit dat tot over je oren in? <treef> Steelt dat voetsel voor de beer. Steelt dat voetsel voor de beer. <treeuw> Waar is het? Waar is het? Waar is het voetsel? Au! Oh. Heik, dan doe je nou zorgen dat alles weer wordt zoals het was. Niet doen als ik nou eens wegga. Goed, jij vertrekt en dit gaat terug naar de rechtmatige eigenaars. Wat? Waarom? Daarom. De mens is een kwart op ons en ik wil niet eindigen zoals dat konijn. Dus geef ik dit terug zodat ze ons niet grijpen. Freek, je begrijpt er niks van. Wij hebben dit nodig. Dat is niet waar. Je krijgt het niet. Eigenlijk wel. Laat het los. Laat het zelf los. Ik moet dit hebben. Nee. Uh. Huh? Huh? Freek, loop langzaam. Praat de taart en volg mij. Wat? Nee. Nee, ik trap er niet meer in in die slijmerige praatjes. Uh, ik weet niet wat jij van plan bent, maar mijn hele schild tintelt. En weet je wat? Deze keer luister ik ernaar en hou ik mijn poot stijf. Nee, nee. Spelen? Huh? Oh, huh? Spelen! Spelen, spelen, spelen! Spelen, spelen, spelen! Dat is oké. Okay. Help me even. Oh, tuurlijk, tuurlijk. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Wat is er? Het is weg. Het voedsel. Het is weg. Wat? Weg? Hoe dat dan? Vraag maar aan hem. Freek? Het is terug bij de rechtmatige eigenaar. Wat? Wij hebben ons een beetje kapot gewerkt, man. Echt wel. En het eten in die kar was zeker wel... Weet je? Jij bent... whatever. Ja, Freek, hoe haal je het in je hoofd? Die boomstam zat vol, vol met troep. Nee, nou wordt u mooi, zeg. Is het voedsel dat we zoeken op onze manier minder dan het voedsel dat we zoeken op jouw manier? Jullie manier? Je bedoelt zijn manier. Zie je dan niet dat GJ jullie gebruikt? Uh, Freek, schaam je diep. Dat zou GJ nooit doen. Neem dit nou maar van me aan. Zien jullie nou echt niet dat er iets niet klopt aan hem? Mijn staart tintelt telkens als ik bij hem in de buurt kom. Oh, dus wij moeten honger lijden omdat jouw achterste trilt? Ik begin te denken dat dat tinteltje van jou betekent dat je jaloers bent. Jaloers? Op hem? Ja, hij staat tenminste open voor de toekomst en die sta jij in de weg. Ik sta inderdaad iets in de weg. Jullie ondergang. Zie je nou wat je doet? Als ze maar naar de helft van jouw ontzin luisteren, zijn ze er binnen een week geweest. Jij wil maar één ding en dat is van ze profiteren omdat ze tot dom en onnozel zijn om het te zien. Ik ben niet dom. Oké, okay, ik bedoel niet ehm um, maar onwetend. Van het leven aan de aan de andere kant. Kom op nou jongens, zo heb ik het toch niet bedoeld. Doe niet doen. Stella. Ozzy. Hammy, je weet dat ik het niet. Hammy, ik ben niet dom. Alstublieft. Eh must give the impression and i have the answers for everything you were so disappointed to see me arrive on so easily it's only change it's only every thing i know it's only change Trus të om, G. Trus të meisi. La da, la da, la da da da da. De maan is vol, G. Ik zië mërgen vroeg. Dat is smokkelwaar mevrouwtje. Die is namelijk verboden in iedere staat behalve in Texas. Wat is dit ding in strijd met de Conventie van Genève? Ik wil hem. <laughs> Dat dacht ik wel. Ik ben maar zo vrij geweest om hem alvast te plaatsen. Aleos. Akelig ongedierte. Ja ah, ho. Ah, oh. voetselaf. Wat? Ik had er gewoon af moeten blijven. Ik wou alles terugdraaien naar hoe het was, meer niet. Ik was gewoon voorzichtig, want zo ben ik, van nature behoedzaam. Er zijn zelfs plekken in mijn schild die ik niet ken. Jij daarentegen, jij bent eh cool, onbezonnen en onbevreesd. Ze hebben gelijk, ik ben gewoon jaloers. Oh, Freek, geloof me nou. Jij hoeft niet jaloers te zijn op mij. Je Je hebt iets heel moois hier. Je wil alleen maar het beste voor je familie. Volgens mij ben jij het beste voor ze. En wat zegt je staart dan? Uh, mijn hoofd zegt luister naar je staart. Mijn staart zegt luister naar je hoofd. En ik krijg er alleen maar maagpijn van. Daarom moet jij nu de leiding nemen. Jij weet niet wat er allemaal speelt. En jij wel. Dus wat is het probleem? Dit, Freek, is het probleem. Zie je dit? Ik luister. Wacht. Mag... Uh Aha. -huh. Heel eventjes, wil je? Ja. Moet ik hier zijn voor het feestje? Ja, naar rechts. En trekt u even de plastic hoesjes aan over uw schoenen. Yes. Yes. Ehm um, eh uh, wat eh uh, wat is dit? Wat? Oh. Dat mm hm is een lijst van van alles wat je kwijt was, freak. Echt waar? Het is een flinke waslijst. Je ziet het. Nou jij eh uh, hebt het goed voor elkaar, hè? Bedje af. Maar eh uh, ik weet een plek waar het zo chokvol eten ligt. We halen alles terug in één nacht. Te gek. We gaan. Waar is dat? Daar in dat huis. Wat? Oh. Wat heb je aan dit ding? Geef hem nou maar terug. Wat Freek eigenlijk zeggen wil is... Ja, het haast niet samen te vatten in, in één woord, maar... Het spijt me. O, oh, kom hier. Pas op, ik breng hem niet te leggen. Oké, luister. Blijf in de kring. Hier komt de plan. Dus, de vallen staan hier... Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier en hier. hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Grote hier. Hier. En misschien nog een paar hier. Jo, is dat alles? Nee. Er staan nog wat rode lasers in dit stuk. Gaat het, Freek? Je ziet een beetje groen. Alles werd even zwart, maar uh, ik heb het plaatje. Er staan lasers vallen. Misschien moet ik mijn schild verschonen. Oké, okay, dit zijn wij. Ik ben de auto. Nee, ik wil de auto zijn. Ik ben de auto en jij bent de schoen. De schoen is stom. Wil jij dat strakke strijkijzer dan niet zijn? Hé, hey, dat is niet belangrijk. Trouwens, ik ben de auto. Ik ben altijd de auto. Oké, het plan bestaat er drie simpele stappen. Stap 1, lasers uit. Stap 2, naar binnen. Stap 2, naar binnen. Stap 3, naar buiten met berg voedsel. Hé, hey, dat huis is een vest in hoge muren, deuren, hard als staal. Hoe kom je daarin? De halsband is de sleutel. Letterlijk, de halsband werkt als een sleutel. Die opent de deur en... En wat? Denk je dat hij zijn halsband zomaar aan jou geeft? Niet aan mij, mijn femme fatale. Aan jouw haar? Mij? Jij, Stella, krijgt die halsband wel los van die kat met gebruik van je... Mijn stank. Mijn stank. Je vrouwelijke charmes. Was dat hardop? Horace Wasbeer, uh, misschien zit dat masker van je hal voor je ogen. Maar als je het gemist hebt, ik ben een stinkdier. Van buiten misschien. Maar van binnen, Stella, zie ik een lekker dier. Het enige wat we moeten doen, is haar boven halen. Schaar. Schaar? Daar. Oh, hey, hey, hey, denk ik op het. Houtskool. Houtskool. Luchtverfrisser, tomatensap, geur. Ga het niet. Krijg hey. het, eh, scoren. Yeah. Yeah. Eén dingetje nog. Auw. Wow, wauw, stop. Klaar zo. Dames en heren, ons werk zit erop. Zo way. Hey. Oh, de rimpels. Het is echt wel wauw. Wat? Oh. Miauw. Wow. Wauw, dat is echt wel. Wauw. Oh, wow. wauw. Oké okay, jongens, het is zover. Er baf. Oh, niet meer hè, dikkele. Die krengen zijn ook zo levensecht. Krijg wat, plastic mallenmakers. Goed zo. Daar is hij. Pak hem dan. Mhm. Mm goed zo, goed zo. Pak hem dan, kleine aap. Bingo. Oké, okay, stap 2. Ik dacht dat we dan er niet meer zouden zijn bij stap 2, dus dit gaat Maar dat die kat oerstom is. Geluid aan. Je geen koe. Een kat, zit kat. kat, kat. Kat, kat, kat. Dus laat die kat op een die koe. koe, koe. koe. Ja, hij valt vast op een koe. Wie is daar? Je bent een poes. Je bent een poes. Je bent een poes. Eh, uh, ik bedoel, ik ben een poes. Eh, uh, miauw. Ja, oké. Okay. Nou, fort. Barbarra, schiet op, wegwezen. Mijn vrouwtje geeft geen klikjes aan zwerfkatten. Zwerfkatten? Zwerfkatten? Oké, okay, je vraagt erom. De halsband. Hé, hey, wat een mooie halsband heb jij om. Mag ik even kijken? Nee, nee, nee, nee. niet dichterbij. Ik moet niets hebben van beesten uit het grote buitenbos. Wat huh. zo? Ja. Scher je weg, vies beest. Vies beest? Huh? huh? Vies beest? Oh, Giebels, daar gaan we. Oké, okay, luister. Ik heb er schoon genoeg van dat iedereen me na één blik de rug toekeert... omdat ze denken dat ik vies ben. Ik zal jou eens wat zeggen. Ja. Ik heb me niet zo opgedoft om me door een volgevreten, ijdele haardbal te laten zeggen dat ik ten min ben. Ik heb make-up op mijn krentman om nog maar te zwijgen over die kurk. Stop! Niemand wacht het zo te praten tegen mij. <Gas> Brutaal nest. Kittig ding. Als je het weten wilt, daar heb ik nog veel meer van in huis. Eh, uh, haardbal. Oké okay, team, we kunnen. Je bent sterk. Je bent sterk. Wat je uitwasemt is overweldigend. Eh, uh, uitwasemt? Hoezo? Het zijn je ogen. Mijn ogen? Ja, die sprankelen. Sprankelen? Doe maar. Weet je, op dit punt werd alles even zwart. Kwamen die schoentjes en autootjes het huis nog in? Zeg, heb je ook een naam? Ja, een Persische naam, want ik ben Persisch. Mijn naam is prins Taigerius Mahmoud Shabbat. Oeh, dat is een mondvol. Mag ik het laten bij Tijger? Wow. Wat wow. is het hier? Dit is cool. En als de kat van huis is... begrepen daar gaat hij glibber glibber glibber kom op heb je nagesin gewoon lopen oh oké yep patek bij uh oh maar uh. wacht wat is dat dat uh, dat is het geluid van mijn hart hoor je dat niet Wij het. Ah, uh, alstublieft. Vangen. Uh. Oh help. Uh. Yes. Ik ga het halen. Mijn vader, die had een snuit zo plat als een tapijt. Mm -hmm. Hij was zo prachtig mooi. Hij kreeg bijna geen lucht. Wat interessant. Weet je, ik heb zo'n drie traps kling mm. dinges waar je lekker op kan zitten. Kom. Ik laat hem zien. Nee, nee, ik ik heb je nog niks verteld over mij. Mooi, mooi. Gaat prima. Gaat prima. Wat is dat? Dat is waar de mensen 's ochtends voor uit bed komen. Ja. Ah. Waar is ze? Liggen en blijven liggen. Ah! Werk! Kom op, we moeten weg zijn voor ze terugkomt. Nee, niet zonder die spuddies. Wat? Lou, Benny, terug naar de tv. Hester, hou jij dat mens in de gaten. Ben al weg, GJ. Nee, Hester, wacht. Mijn staart, mijn staart. GJ, de kar zit vol. Laten we weggaan. Moment, Vincent, wacht toch heel eventjes. Vincent? Wat? Wie is Vincent? Oh, Freek, Vincent, verspreek ik mijn beer. Uh, beer, ik... Het uh, uh, uh, uh, gaat beren goed. Dat is wat ik wou, uh, wou zeggen. Haha, haha. Dit is geen beer. Hm? Oh! Het licht dooft uit. Het lijf wordt kaal. Hester. Oh! Oh. Oh. Oh. Oh, Hester. Er ligt een dode witte rat in mijn krappe huis. Ik dacht dat je dood was. Geleerd van de beste pap. Goed zo, meisje. Oh, kom bij papa. We moeten vlug zijn. Er is niet veel tijd. Wat is er aan de hand, G.J.? Er is niks. Echt wees het dan. We hebben toch wat we zochten? Nee, nog niet. Waar heb je het over? We hebben meer dan genoeg. Hey, luister. Ik heb toch maar zo kort om die kuijn af te leveren bij een Moordzuchtige Beer. En als uh. die bunnies niet op het menu staan, dan sta ik erop. En nu laat je bestaan hof. Wat? Raf! Ja, Huh? Hey. huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Eh, sorry, ik, ik moet nu weg. Stella! Stella! Waar ga je heen? Stella! Ah! Oh, Stella! Hey, het ligt niet aan jou. Dit wordt niets, oké? Okay? Want ik ben een... Oh! Peggy! Uh... Ja, dat. Ah! Sorry dat je dit moet zien. Laat me in de pein! Oh, oh, oh. Heb jij geen last van die stank? Nee, deze sneut is gefokt op schoonheid. Ik ruik helemaal niks. Jij ruikt niks? Naar de deur! Vlug, vlug, vlug, vlug, vlug! Oh? Zullen we rennen? Kom op, zullen we rennen? Dit wordt feest! Wat zeg ik nou? Krufie! Nee! Loop die kant op. Buiten! Mooi dat die reptiel. Jullie zijn bestreden. Wow, jij stinkt. Ja, omdat jij er binnen<li>in mijn huis. Nee. Hé, hey, tante, zet die mistoorn eens uit. Die rakkers hier komen snel en menselijk aan een eind. Nee, niks menselijk. Zo onmenselijk als maar mogelijk is. Het was prettig zaken doen met u, mevrouw. Wat dienen we ons doen mama? Dat dat weet ik niet, kindje. Ik wil niet dood, pap. Nog niet echt. Ach, stil nou liefje. Niet bang zijn. Je had gelijk over hem, freak. Waar we moeten luisteren. Sorry joh. Nee. Ik wist dat ie niet deugde en ben er toch in mee gegaan. Ik had wijzer moeten zijn. Wauw. Vincent, <laughs> ik was al op weg om je af te maken, maar ik ben gestopt voor de show en ik moet zeggen, waar ik daar zie, is hij heel mooi. Dat is de meest achterbakse, egoïstische en gemeenste streek die ik ooit heb gezien. Haha, <lacht> typisch G.J. Jij hebt de buit en zij gaan voor gaas. Ga zo door en je komt net zo terecht als ik. Met alles wat je hartje maar begeert. Maar dat had ik allemaal al. Wat, hun? Schrei toch uit man. Je hebt het zelf gezegd. Je bent een eenpersoonsfamilie. En dat blijf je. Jongens, zoals jij en ik overleven zo. Goed, het ging over de rug van een paar sukkel. Weg, zo is het leven. Echt man, je hebt ze niet nodig. Eigenlijk. Wel. En nu, we zijn mij nodig. Dus, het keekt dit nodig. Nee! Wat is dit? Daar gaat m'n rug weer! Mester, ben je oké? Okay? Oh, pijn. Jij ah. yeah. domme! Wow, Stella! Let dit we is een hereningsactie! <-dusch> Ik kom jullie heren! Ik laat zo gaan! Je los, dat je kleinkinderen nog stinken. Veer. Zeg je? Veer. Veer. Veer. Veer. Oh, veer. Ah. Ah. Wauw. Ah. Ah. We zijn stuurloos. Wij rijden wel. Net zijn auto, moorden drie. Wat? Petigro. Ah! Oh. Kies uw bestemming. Wow! De arahhuis. Naar de allebouw. Vorige bestemming geselecteerd. Probeer om te keren. Doen we. Wow! Oké, Emmy, laat maar. Niet laat vandaag ga jij. La la la la la. la. Jos, weg met die peer. Wat voor wapens hebben we? We hebben een hamer. Cool! Ah! Oh. Zo! Oh. Oh. Yes, yes, hey! Nee. Staan we erin, staan we erin! Nee, ringstaart oplichter. Ossie! Hij wil alleen maar helpen, laat hem erin. Naar wat hij ons had geflikt? Maar hij kwam terug. Ja, met een beer. Hey, het... Hij stond voor geloof over die beer. Het... Dat zie je hey, toch? Niet kibbelen tijdens het rijden. Anders keren we meteen weer om, meneertje. Hij begon, hoor. Ik zeg toch, hij wil alleen maar helpen. Echt. Maar Freek, jij zegt altijd vertrouw op je staart. Maar die tintelt niet. Oh. oh. Waarom zeg je dat niet? Hé. Hey. Takje, takje. Ah. Ah. Je gaat eraan, geen één. Ah. Ah. En je vrienden na jou. Kijk nou. Ah. Hier, links afslaan. Ach. bereikt. Oh. Komheen. Ja, oh, maar het gest ons blessuren. Kom op, kom op, kom op. Plak, plak, plak. Nee, dat is zo niks. Oké, examen. Klo, zijn we er? Benny. Is er iedereen nog heel? Is het blijetjes? Jou ja, hoor. Iedereen? Ik ben clown. Ja, Kijk uit! Ja! Ja! Haha! Ja, ja. ja? <angsm pixel> en ook ruimdwaaier, Frey! En ook ruimdwaaier! Ja! ja. Nee, hey! Klim, klim, klim! Klim, klim, klim! Wat zie je hier afsluiken! Wat? Wie kan mevrouwen? Leef in het bos, waar je thuis moet! Ja! Hoia! Ha, ha, ha! Doe je! Dus waar kan de beest uithangen? Oké okay, dan, dan beesten we. Yes! Ma. Kijk uit! Kijk in! Zo is genoeg! Freek, neem de andere mee. Ik leid hem af. Ben je gek? Hij vermoord je. Hij moet mij hebben. Zorg jij nou maar voor je familie, Freek. Ben ik ook van plan. De hele familie. We moeten toch iets kunnen doen? Er is geen tijd. Hemmie. Ah! Oh, oh. oh. Hé hey Vincent, je hebt gelijk. Mijn spuddy is genoeg, gewoon niet genoeg. Geef jee! Nu, Emmie, ga! Ga! Ja! Ja! Ja! Ja!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 is de turbo filler zet je schrap dit gaat heen oh nee nee nee nee, nee. Ah! Je bent een genie, jongen. Auw, bedankt. En, Freek, lekker laten zo, dat scheelt. Ja, fijn dat je er wat aan hebt. Trek maar uit, geef terug. Rond maar mee. Op naar de Rocky Mountains, Smokey. U beseft toch wel dat dat een turbofiller was? Ach nee, het was die beestjesbestrijder. Hij heeft hem geleverd. Ik heb hier niets mee te maken. Ho ho, hij staat in uw tuin. Uw naam staat op het contract en zegt dat maar tegen de rechter. Nee, het is niet mijn schuld. Laat me los. Mevrouw. Ik laat me niet oppakken. Pardon mevrouw. Ik ben mevrouw. voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Oh, leg er neer. Hij oh. gaat er vandoor. Oh. Deze strippelt oh, tegen. Grijp haar. Kijk uit. Kijk uit. Mevrouw. Ja. Ah, sikole. Ah, ik vind het super tof. Pale? Hey, hey. Nee, nee. Hey, nee. hey. Nee, nee. Ah! Kom len. Ik zeg, schatje. Yo. Ai, ai, Hosteller. Ik ben hier, tijger. Hosteller. Oh. Oh, mmh. yeah. Dus dit is het grote buitenbos. Mmh, Bes mooi. Kom maar kan je. Je gaat met mij mee. Weet je GJ, ehm uh, even onder ons. Als je had gezegd dat je dat voedsel wilde stelen om een boze beer terug te betalen, dan hadden we het je gegeven. Echt waar? Ja. Daar heb je familie voor. Die die zorgt voor elkaar. Ik heb nooit echte familie gehad, weet ik. Maar geloof me, dit dit is de toegangspoort naar het goede leven. Dat had je dan wel wat eerder mogen zeggen. Ja, ach slechte communicatie. Dat komt ook in families voor. Wat vind je ervan? wil erbij horen? Oh, kom hier. Kom oh. hier. Ik wou niet huilen, maar oké. Okay. Oké. Okay. Welkom in de familie. Wat een geweldig moment. Wat een eerste lenteweek hè? Wacht eens even, dan hebben we nog maar 267 dagen tot de winter. Hoe komen we zo gauw aan voedsel? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Hemmy. Ik heb de boom gevuld. Hey wo? Hallo. Guck, guck. Hier sind wir aan mens ogen opgericht zijn en dat noemen ze een tv-recht. Dat is vet man. Want mensen hebben behoefte aan contact met de wereld om zich heen. Dat is toch wel super hè? Ook hebben ze behoefte om op een dikke krent te zitten. TV kijken vervult beide behoeftes. Wauw. Interessant. Hoi jonges. Gezellen voor de tv. Ik ga er wat te knabbelen. Koop een klekker. Koop een klekker. Griekse eikel. Koop een Griekse eikel. Wie is de afstandsbediening? Hey, Spikey, wedstrijdje. Wie heeft de afstandsbediening? Pap, chill. Lekker hangen voor de tv. Volgens mij krijgen we vandaag te zien of de baby hoog begaafd is of dat seks en een alien is. Net als Conner Star Trek 2. Het Genesis Project dat is in handen van de Enterprise, maar Cam wilde de uitvinding van het leven stelen. Zo, jij bent een expert. Gezien op veel bleek. Die hadden een special. Wie wilde er een snoepworm? Ja, doe maar eentje. Hey Pestel, geef eens aan Lou. Hm. Prufis? Wat is dat? Raak. Niet opeten. Dit is het perfecte voedsel. Net vrije koekjes, dan kan je net zo goed pruts eten. Heb ik gedaan. Is niet te eten. Smaakt echt pruts. Ga beginnen the suburbs everything we need is here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 The silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't along the shopping alley I came in here for a special offer I can't keep myself not loving I'm all lost in the super af knapper jips